11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De gelekte persoonsgegevens van meer dan 500 KPN-klanten... zijn afkomstig van de, afkomstig van de webwinkel babydump.nl. Eerder werd gedacht dat de hackers persoonsgegevens van KPN... zelf in handen hadden gekregen. Maar IT-journalist Brenno de Winter ontdekte dat dat niet het geval is. Babydump is een grote website voor babyartikelen. Verscheidene mensen die op de lijst staan... bevestigen tegenover de NOS dat ze bij die webwinkel artikelen hebben besteld...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 Maar volgens RTL Nieuws zeggen andere betrokkenen... dat de boetes vooral zijn verhoogd om de staatskast te spekken. Op het partijcongres van GroenLinks in Utrecht... zei fractievoorzitter Sap genoeg getopt, het is mooi geweest. Sap keek terug op een lastig jaar en zei dat ze het voelde... dat er in de partij zorgen waren over de koers en over haar leiderschap. Sap zei dat ze in de Kunduz-kwestie iets te energiek de leiding had genomen en bekritiseerde ook haar eigen optreden met een stekkerdoos... bij de algemene politieke beschouwingen. Ze sprak van een niet helemaal geslaagd experiment. Op de bijeenkomst werd Helene Wening gekozen tot nieuwe partijvoorzitter... als opvolger van Henk Nijhoff. In Montenegro is de noodtoestand uitgeroepen na enorme sneeuwbuien. Verder heeft de regering besloten om mensen verplicht te werk te stellen. Ze moeten de 60.000 mensen helpen... die in tal van dorpen van de buitenwereld zijn afgesloten... Voor de komende dagen wordt nog eens een meter sneeuw verwacht. In de hoofdstad Potkoritsja mogen particulieren hun auto niet meer gebruiken. Een tal van belangrijke wegen zijn afgesloten. Ook in het buurland Servië zijn er problemen door het winterweer. Zo moeten volgende week alle overheidsinstellingen en staatsbedrijven dicht blijven om stroom te besparen. Door het hevige winterweer in Servië heeft het stroomverbruik volgens de regering een recordniveau bereikt. Ongeveer 50.000 mensen zijn ingesneeuwd. De waarnemersmissie die namens de Raad van Europa de presidentsverkiezingen in Rusland controleert... heeft klachten ontvangen van verschillende presidentskandidaten. Die zeggen dat de huidige premier Poetin zijn macht misbruikt om president te kunnen worden. De voorzitter van de waarnemersmissie is SP-senator Cox. Op een persconferentie in Moskou zei hij dat de presidentskandidaten... voortdurend onder druk worden gezet door de regering. Volgens de kandidaten maakt Poetin misbruik van overheidsmiddelen... en zijn de media bevooroordeeld... Door uitgebreid over de verkiezingscampagne van Poetin te berichten, staan de andere kandidaten op achterstand. In Amsterdam-sloten vaart zijn vier mensen onwel geworden door koolmonoxide. De brandweer vond in de woning een brandende barbecue. Die was aangestoken omdat de kachel het niet deed. De houtskool veroorzaakte een hoge concentratie koolmonoxide, constateerde de brandweer. De vier zijn met ziekenwagens naar het ziekenhuis gebracht. In Europa is op verschillende plaatsen gedemonstreerd tegen ACTA. Dat internationale verdrag moet piraterij op internet voorkomen. De tegenstanders zijn bang dat het verdrag de vrijheid van het wereldwijde web zal beperken. De grootste betogingen tegen ACTA waren in Duitsland. In München en Berlijn gingen in totaal 27.000 mensen de straat op. Ook in verschillende andere steden werd gedemonstreerd, waaronder Parijs en Wenen. In Nederland waren er kleinere betogingen. In Amsterdam waren ongeveer 200 demonstranten. In de Eredivisie betaald voetbal heeft AZ zijn koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen thuis met 2-0 van Excelsior. Ajax versloeg in Breda NAC, ook met 2-0. Rode JC klom naar de achtste plaats door een 1-0 overwinning thuis op NEC. VVV staat niet meer op de laatste plaats. De Limburgers versloegen thuis Groningen met 2-0. Het weer, wolkenvelden en opklaringen, temperaturen vannacht tussen min 5 en min 12... Morgenochtend wat sneeuw in het noorden. Overdag trekt die sneeuw naar het zuidoosten. En vooral in het westen en noorden gaat die over in regen of ijssel. Het wordt dan plus 3 graden in het noordwesten tot min 2 in het zuidoosten. Na het weekend zet de dooi door. De temperatuur ligt overdag rond 5 graden en het is wisselvallig weer. En in de nachten is de kans op gladheid groot. Dit was het NOS Journaal. SAP, Hunke Muller, en DKNY...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 Binnen zit Max van Bezel. Goedenavond. PVV-kamerlid Ino van den Besselaar... vindt een meldpunt over Oost-Europeanen nodig... omdat Polen, Bulgaren en Roemenen anderen veel overlast bezorgen. Ze zetten s'nachts de barbecue aan en dan zijn ze echt niet stil. Dan staan ze met hun flessen te rammelen, zegt hij. En dat is anders dan Nederlanders die een feestje vieren. Citaat, wij staan niet buiten te drinken. Wij vieren Andersfeest. Het kan wel zien dat Ino van der Besselaar... nog nooit op een uit de hand gelopen vrijdagmiddagborrel... in Amsterdam-Zuid is geweest. MUZIEK Welkom dus bij de zaterdagaflevering van Het Oog. Met de volgende onderwerpen. Je eigen bevolking door scherpschutters... vanaf de daken onder vuur laten nemen en er toch mee wegkomen. Dat doet de Syrische president Assad tot nu toe. Hoe lang zwijgt de wereld nog over het bloedbad in steden als homs? Waarom wordt Syrië niet behandeld als Libië, waar de NAVO voor een no-fly zone en bombardementen op regeringstroepen koos? GroenLinks congresseerde vandaag en met 457 tegen 335 stemmen verwierpen de afgevaardigden een voorstel om nauwer met PvdA en SP te gaan samenwerken. De partij gaat haar eigen identiteit voorop stellen, maar wat houdt die identiteit precies in? Referenda, stakingen, een poging tot staatsgreep. Niets hielp tegen Hugo Chávez, de radicale militair... die sinds 1999 Venezuela regeert. Dit jaar gaan zijn tegenstanders het voor de veranderingen... via de stembus proberen. Hun hoop is gevestigd op Enrique Capriles, jong, goed las, energiek en vrijgezel. Wie is die Venezolaanse Mark Rutte? En de Muppets zijn terug, als film dit keer. Maar ook vanavond in het oog... We lieten de muziekkeus over aan kennis van Miss Piggy en Kermit de Kikker. na, maar eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 11 februari. Miljoenen klanten van KPN kunnen sinds vanavond weer bij hun mail. Veel later dan KPN had beloofd, maar de provider wilde uiterst voorzichtig zijn. Dus het risico dat zou vastlopen was gewoon te groot. En de veiligheid was op sommige momenten ook nog niet optimaal. KPN sloot gisteren alle e-mailverkeer af toen men dacht dat persoonlijke gegevens van meer dan 500 klanten op internet waren gezet. Alleen bleken dat gegevens van babydump te zijn. A bad joke. Dit is echt iemand die uh, de indruk wil wekken dat KPN zijn zaakjes niet op orde heeft. Uh, terwijl in dit geval dat voor dit incident uh, niet gezegd kan worden. Het zou dus zomaar kunnen dat alle voorzorgsmaatregelen van KPN voor niets zijn geweest. Dat zou kunnen, maar dat is een afweging die je maakt op het moment dat een feit zich voordoet. En wij denken dat KPN-klanten toch heel graag veilig willen e-mailen. Op verschillende plaatsen in Europa hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen ACTA, het internationale verdrag dat piraterij op internet moet voorkomen. De tegenstanders zijn bang dat het verdrag de vrijheid van het wereldwijde web beperkt. Je zou dus niet meer mooi een filmpje kunnen uploaden van... Uh, weet ik veel, je bent aan het schaatsen, maar dan wil je even een leuk liedje onder monteren. Dat is dan niet meer mogelijk, want dan wordt meteen je internet afgesloten. Maar volgens minister Maxime Verhagen van Economische Zaken is dat onzin, want... land als Nederland verandert er niets. Niets. Dat is ook precies wat er vermoedelijk gaat veranderen... aan de trainingsmissie in Koenders. Een deel van GroenLinks dreigde eerst nog... de steun voor de huidige missie in te trekken. Wat ons betreft waren we er nooit aan begonnen... Maar laten we er dan alsjeblieft nu ook mee ophouden. Maar uitgerekend Ineke van Gent, het enige Kamerlid dat destijds tegen de missie stemde, bracht Redding. Ik zou jullie willen vragen: als je aan zo'n missie begint, dan kun je niet zomaar met zo'n missie stoppen. Dus had het congres een duidelijke boodschap voor fractievoorzitter Jolande Sap. Ja, dat is een heel duidelijk signaal. Niet uitbreiden van de missiedoelen. Dat is ook heel duidelijk geen grenspolitie. Maar ook niet inperken. En had Sap op haar beurt weer een boodschap voor de GroenLinksleden. Het is mooi geweest. Vanaf nu gaat de lijn omhoog. Er moeten bergenwerk worden verzet. Plannen gesmeed. Ondanks dat de Elfstedentocht voor dit weekend is afgelast... stond Nederland toch massaal op het ijs. Ja, het is super. Het is fantastisch. Windstil, zonnetje, erfsoep. Wat wil je nog meer? Verkopers van ertensoep, koek en sopie en slimschaatsslijpers draaien de topuur. Ja, bij mij heeft u geen medelijden te hebben vandaag. Nee. <laughs> Want het is op taal voor 15 euro, maar belastingdienst moet er maar niet achter zien te komen. Maar ja, voor die ene dag in het jaar he, dat ik hier sta... Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. En de muziek in deze aflevering van Het Oog heeft allemaal te maken met de muppetfilm die deze week is uitgekomen. Aan de telefoon heb ik allereerst de Zweedse chef, namelijk Joop Braakhekken. Want u doet de stem daarvan he, in de Nederlandse film... Ja, in een Nederlandse film doe ik de stem. Nou ja, stem. Hij, hij zegt niet veel. Hij stoot uh, tonen uit. Maar hij is wel, vind ik. Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? De, de, de, de, het character wat een chef Kok eigenlijk is. Maar het was dus niet moeilijk om de, om de teksten te onthouden? Nee, nee. Ik hoef er niks te leren. Nee, nee, nee. Het is meer het, uh, de personificatie van de chef. En het, uh, ik vind het ontzettend leuk. We hebben u. Nee. Uh, ja, ja ik, uh, ik, ik bedoel, het character is een goed weergegeven. Je hebt natuurlijk veel chefs. En iedere chef heeft zijn persoonlijkheid. Maar dit is wel echt de, de, de oerchef, zal ik maar zeggen. Bent u wel altijd fan van hem geweest, van de Zweedse kok? Ik vind hem heel leuk. Heel leuk is die. En, uh, uh, hij. En hij geeft het ook goed weer, wat, wat, wat een chef is. Chefs worden, uh, ik bedoel, we hebben Gordon Ramsey, die wordt van kaalverschilderd. Van een, als een als een beest, nou, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Die man ge heeft gewoon ook humor. En, en, en is ook relatief en relativerend ook in zijn vak. En ik vind een tweede chef is echt een, uh, het, het, het, het prototype van de chef. Welke plaat mogen we voor u draaien, meneer Braakhekken? Na, na, maar, na. Kent u de geschiedenis van dat liedje? Nee. Dat, dat, dat schijnt de slot te zijn geweest van een Italiaanse erotisch film... over het seksleven van de Zweden. Oh, dat heeft niks met koken te maken. Nou, oh, dat moet je niet zeggen. De sterren van de hemel. <laughs> Manamana. Bedankt. Oké, okay, dag. Manamana. Manamana. Phenomena, you did it, did it, Menamena van de Italiaanse componist Piero Umiliani hier uitgevoerd door Menamena en de Snows. En het was de keuze van Joop Braakhekken... die in de net verschenen muppetfilm de Zweedse chef heeft ingesproken... althans voor zover hij überhaupt een woord zegt... De politietrainingsmissie in Afghanistan mag niet verder worden uitgebreid en GroenLinks gaat niet nauwer samenwerken met de Partij van de Arbeid en de SP. Dat was het belangrijkste nieuws vandaag van het GroenLinks-congres bij een in muziektheater Vredenburg in Utrecht. Over de koers van die partij ga ik praten met politiek verslaggever Hans Andringa, want de hele dag aanwezig, hè, Hans, in uh, Utrecht. Ja. Met Leo Platvoet, de allereerste partijvoorzitter van GroenLinks in de jaren negentig, voormalig eerste Kamerlid. En actief binnen Kritisch GroenLinks, een groep partijleden die een linksere koers voorstaat, zeg ik het goed? Ja, zo ongeveer mag je dat zeggen. En Eline van Nistelrooy, oud-voorzitter van Dwars, de jongere organisatie van GroenLinks. Ook welkom, ja. Eline. Dank u. Uh, ik begin even met Hans Andringa, want ja, dan moet je altijd vragen aan een verslaggever. Hoe was de sfeer op het congres vandaag, Hans? Geweldig, zeg je dan altijd als verslaggever. Nou, uh, wat mij wel opviel, dat is dat uh, er stonden wel wat zaken op het spel. Uh, wat is de koers van GroenLinks? Uh, hoe kijken we nou een jaar na dato tegen die missie aan? Dus ik had eigenlijk verwacht dat er iets van uh, discussie in de lucht zou hangen. Maar? Je zei net al, uh, de motie voor een verdere linkse samenwerking, die heeft het niet gehaald. Het congres begon om kwart over tien, om tien voor elf was die motie al uh, verworpen tegen de verdere linkse samenwerking. En wat gebeurde de rest van de dag dan? Nou, uh, nou ja, oké, okay, er was genoeg te bespreken, maar hè, dus één van die punten die was er uh, al behoorlijk snel uit. Uh, vervolgens werd er natuurlijk gepraat over uh, Nou, Een behoorlijk deel van de partij ziet die motie niet zitten... Een van de mensen uit de fractie van GroenLinks in de Tweede Kamer... Ineke van Gent, die was ook tegen die missie. En uitgerekend... Maar inmiddels voor worden we net. En ernaar, ja, Dus die gaat uitgerekend zeggen van... nee, dit is niet het moment om er weer mee op te houden. Dus ik kan me voorstellen dat die mensen wel wat teleurgesteld waren. Nou, vervolgens um, zag je ook wel dat er al een zekere opluchting door de zaal... Zo van, nou, dat punt hebben we gehad. We kunnen voor de minst schadelijke motie gaan kiezen... die de fractie alle ruimte geeft om door te gaan. Um, vandaag kon je ook een Kamerlid horen als Jesse Klaver. Die zit wat meer op de lijn van vroeger Femke Halsema. Meer samenwerking met sociaal-liberale partijen. Een D66. Als de D66-koers. Uh, hij zei onder andere iets over uh, pensioenen. De babyboom-generatie moet niet alles opmaken. Wij willen ook nog wel wat overhouden. Uh, in de pauze zag ik een, een, een GroenLinks-lid naar een Kamerlid toe stappen. Ik ga net met pensioen. Wat is zo'n man van plan? Hoe kan iemand uit mijn partij met zo'n visie, met zo'n idee komen? Uh, hoe zit dat? Vervolgens zei het Kamerlid... Uh, ga jij maar naar Jesse toe? Die kan het allemaal die wel uitleggen. Wat. Die weet het wel. Die weet wat er met de babyboomers moet. Nou ja, kortom, er is wel heel hmm. veel uh, uh, verwarring. Maar vandaag is er in elk geval niet uitgekomen welke kant het met GroenLinks naartoe moet. Want voor zover er ideeën zijn, worden ze toch. Zeker vandaag, te weinig uitgesproken. En uh, de leden, ja, ik had vandaag niet het idee... dat ze er echt op zaten te wachten om die discussie nou eens echt te gaan voeren. Elin van Nistelrooy, was u wel tevreden met het congres? Ja, ik was eigenlijk best wel tevreden met het congres. Het had heel spannend kunnen worden. Hè. We hadden een hoop moties over Koendoes. Maar dat hoeft niet um, spannend. En nou, ik denk wat je vooral merkte... En, um, ik denk dat iedereen op dat congres dat ook heel erg had. Dat, dat er behoefte is om uh, gewoon weer als één GroenLinks verder te gaan. En we hebben nu een jaar geleden dat groenlinks besluit genomen. En daar was niet iedereen het mee eens. Er was niet iedereen blij mee. Sommige mensen waren daar helemaal niet blij mee. Maar we willen wel graag gewoon samen verder. En we hebben ook afgelopen jaar heel erg hard gestreden voor het PGB. Um, kinderpardon. Um, tegen de bezuiniging op de natuur. Dat zijn allemaal dingen waar we allemaal het over eens zijn. En dat willen we ook gewoon weer met z'n allen voor het voetlicht brengen. En ik denk dat dat is wat je merkte in die sfeer en in hoe mensen ook wel opgelucht waren... Dat, dat, het ook wel, dat, we samen, dat we gewoon echt wel samen op het ja. congres waren. Maar als je allemaal samen wil ja. ja. blijven, dan, dan is, worden die keuzes van uh, linkse koers of rechtse nou, koers is niet gevoerd. Nou, maar ik denk dat dat ook een keuze is die, die een framingsdiscussie is. Want dat bekijken we allemaal vanuit het idee... Met dat de politiek op te delen is in een linkskamp en in een rechtskamp. En GroenLinks laat nou juist heel mooi zien... dat je en een sociale partij kan, kan zijn bij uitstek... en een vrijzinnige partij bij uitstek. Dus dat is niet meer zo simpel. Je bent of links of je bent rechts. Maar we delen dezelfde waarden, dezelfde idealen. we zoals het CDA dat ja. noemt. Nou gewoon oh. vanuit je waarden, je overtuiging, ga je kijken hoe je dat vertaalt naar de praktijk van vandaag de dag. Oké, okay, u bent tevreden? Leo Platvoet ook? Nee, natuurlijk ben, nee, nee, ben ik niet tevreden. Nee. Oh, natuurlijk uh, niet. Nee. Geen Alt ruzie? Na nou, maar uh, ruzie... Wij zijn <laughs> want dat was toch zo fijn. Wij zijn, wij zijn in discussiepartijen en wij discussie, hebben ruzie... maar wel veel discussie. Hoewel op zo'n congres, ja. ben ik met Hans eens... Die, congress, die congressen zijn vaak mat... en die worden ook heel erg geregisseerd. Hè? Dat zal ook wel opgevallen zijn, wat Ineke Vergent doet natuurlijk... is allemaal geregisseerd allemaal vanuit afgesproken. de fractie... Om, ja. het, uh, om het een beetje down te spelen. Maar ik ben niet tevreden, omdat... Die motie die is verworpen over uh, het, het, het verbreden, het verdiepen van die linkse samenwerkingen... waar ze een mooi begin mee is gemaakt met die een ander Nederland-manifestatie in Nijmegen. Maar daar wel, was u voor voor die motie die verworpen is? Ja, ik was even ja, van de ondertekenaars, oh, oh, uh, uiteraard. Ja, dat we was een van de ondertekenaars, door. uiteraard. En uh, het is ook tamelijk onbegrijpelijk dat het congres dat heeft verworpen. Ik begrijp het wel weer, want uh, Henk Nijhoff, de, de voorzitter die afscheid neemt... die houdt er zo'n verhaal van, u moet hier niet voor zijn... want wij willen met iedereen kunnen samenwerken... en we willen niet opgesloten worden in één, uh, in één club. Maar die motie gaat natuurlijk helemaal niet over een fusie of zo... met de SP of Partij nee. van Arbeid. Die gaat natuurlijk alleen maar om dat het in deze tijd... Maar... het urgent is om als linkse partijen te samen een alternatief te bieden. Want dat hoor ik Eline van Nistelrooy zeggen. Vindt dat een beetje ouderwets? Dat links? Ik bedoel dat dat, dat, dat, is, dat is framing. Je bent niet meer links of rechts. Of... Nou ja, dan moeten we onze naam veranderen. Maar ik denk dat nou. de grote meerderheid op dit congres dat bleek, Nee, nee. Die bleek ook wel links te zijn. Maar je kunt en groente zijn. Uh, maar je moet, er moet goed gediscussieerd worden over die linkse samenwerking. Dat gebeurt natuurlijk niet naar aanleiding van zo'n motie. viel het hier uh, ook op in platform. platvoet? Dat, dat... is anders in gaaf. Vielen die ook op meneer Platvoet dat aan het einde van de speech van Jolanda Sap vanmiddag dat ze zei van uh, wij zijn een groene partij. En toen dacht ik van, vervolgens gaat ze zeggen... we zijn een linkse partij. Wat Ineke van Gent eerder op de dag nog, ze, nog zei. Maar ze zei van, we zijn een sociale partij. Ja, ja dat en viel mij op. So, sociaal, ja. welke partij noemt ze zelf asociaal? Eh, niemand. Ja, maar als je goed luistert... worden die typering van links, progressief en sociaal... Wordt door elkaar gehusteld. Hè? Kijk, zo'n congres van GroenLinks... Dat ik, ik er zijn er 30 geweest, ik heb er 28 bij gewoond. Dat moet je een beetje leren lezen. Hè? Want vervolgens is er een discussie... en een verkiezing van een nieuwe partijvoorzitter... De man, uh, een van de twee kandidaten, Uilen. Uh, Hoed. Uilenhoed. Uilen Hoed. Hij is het die... niet geworden. Dus Uilen Hoed nou is, het nou is geworden. Nee, maar hij was de man die eigenlijk op die D66-lijn zat. Hè. Hij zei: Ik ja. in trouw weer gisteren. Als ja. ik moet kiezen tussen samenwerking met de SP en D66, kies ik voor D66. En vervolgens wint de andere kandidaat met 80% ja, nou, het, ja, van ja, de stemmen. Ja, ik ga gelijk dat het een partij in verwarring is. Ja, het is een, precies. Het is een partij in verwarring die op een congres altijd twee standpunten kan innemen. die toch wat spanning met elkaar hebben. Ja. En meneer ja. Van Nistelrooy, ja. heeft, heeft u voor of tegen die motie van onder andere Leo Platvoet over die linkse samenwerking gestemd? Ik heb daar tegen gestemd, omdat ik denk van we zitten de hele tijd maar te kijken. Moeten we nou met de SP en de P van de A samenwerken? Moeten we nou met de D66 samenwerken? Is GroenLinks nou meer SP? Is GroenLinks nou meer D66? GroenLinks is gewoon GroenLinks. En als GroenLinks kan samenwerken op de inhoud met een andere partij, en ik denk dat ook is wat, wat Henk Nijhoff heeft gezegd, inhoudelijk op iets waar wij voor staan, dan moeten we dat doen. En ik vind die hele discussie waarin we onszelf non-stop vergelijken met andere partijen, dat vind ik dus de discussie niet waard. Wat ik wel de discussie waard vind, en daar ben ik het heel erg met Leo eens, is dat je moet kijken hoe je in een tijd waarin je zit met een rechtsgedoog kabinet zo effectief mogelijk als oppositie kan samenwerken. Maar voor u, en, niet, oppositie... voor u zit dat niet vast aan de PvdA en de SP? Nee, nee. Mag nee, ik maar... even nou over... Leo Platt, nee, dat... ik wou nog even over nee, u maar u dat vind ik dus naïef, hè? omdat we zijn een politieke partij en die wil macht. En die wil macht om zijn programma te realiseren. Ja, als je nu kijkt eens. naar de actuele politieke situatie en de verkiezingen die komen... dan is er toch maar één manier om die machtsbalans te veranderen in Nederland. En dat is om een alternatief te bieden, om de kiezers een alternatief te bieden voor dit kabinet. En dat kan alleen met partijen die nu links in oppositie zitten. Een ander alternatief kan er niet geboden worden. En moet er ook geboden worden om ons, uh, om ons ja. programma gerealiseerd te maar kunnen maar dat krijgen. dat is door het congres verworpen vandaag Nee, pad, ja, voet. dat is wel verworpen, maar dat zegt nog niks. Want Jolanda Sap ook in diezelfde speech, dat ze, ze willen samenwerken, ook als het gaat om samenwerking met SP en de Partij van de Arbeid. Ja, en dan wordt er weer geklapt. Hè? Dus dat is altijd het, het, het, het, de tweeslachtigheid van een GroenLinks-congres. Hey, maar is GroenLinks dan... laat dat alternatief wel zien als oppositiepartij. En GroenLinks hoeft niet een alternatief kabinet neer te zetten. Wij willen dat mensen op GroenLinks stemmen. En vervolgens wordt dat kabinet wel gevoer, gevormd. En dan gaan wij onze ideeën wel uitvoeren. Maar ik vind dat en dan kan kies... je met al meerdere ik partijen dan dat... alleen maar de SP en de PvdA samenwerken. Het aan okay. Nou ja, uh, wat wat mij dan opvalt, ik hoorde Jolande Sap vandaag ook zeggen van wij willen werken met wisselende meerderheden. Hm. Maar het lijkt mij dat een partij in de oppositie... juist uh, zichzelf als uh, een heel duidelijk merk moet gaan neerzetten. En het lijkt mij lastig om dat te moeten doen met wisselende meerderheden. Want ook het CDA werd genoemd bij de samenwerkingspartners. Waar maar we ook een mooie flexwerkenwet mee hebben kunnen neerleggen. Jawel, maar het is dus moet je dat lastig niet doen? om jezelf als partij dan neer te zetten... om duidelijk te maken wat je wil, wat je identiteit is als partij. Ja, maar de identiteit moet dus ook niet hangen aan een andere partij... En ik denk dat elke partij die zit in de Tweede Kamer... omdat hij iets wil bereiken. En als je dat met de ene partij kan doen op het ene punt... en met de andere partij op het andere punt... dan ben je, wel, ben je gek als je die kans niet grijpt. Nee, je maar dat je kan dus ik me niet... heel goed voorstellen. Als heel duidelijk is wat je zelf als partij wilt en bent... Ja. terwijl als de partij in verwarring is over wat ze nu eigenlijk is... dan lijkt het me heel erg lastig om jezelf te willen helder maken... Als je dan met die samenwerkt en dan met die. Want wat ben je dan zelf? Nou, maar ik denk dat er wel duidelijk is. En dat, dat, dat zijn Leo en ik het volgens mij ook volledig over eens, en andere, andere GroenLinks-leden ook... wat onze kernwaarden zijn. En dat betekent dat we sociaal zijn. Dat betekent dat we graag, dat we voor duurzaamheid ja, gaan. Dat, dat betekent dat we voor ja. een internationale samenwerking gaan. Dat zijn allemaal onderwerpen. En dan kan, dan kan ik nog wel even doorgaan. Dat zijn waarden die we delen. Ja, maar en dat, dat is, is etikette, wat GroenLinks maar kenmerkt. Maar dat is denk, wat is het verschil de... dan, meneer Platten? Nou, kijk, uh, als je kijkt naar de sociale-economische politiek... het beleid wat GroenLinks voorstelt... is er natuurlijk een verandering opgetreden de laatste jaren. Uh, verkorting van de WW... Soepeling ontslagrecht, dat soort zaken. Daarnaast hebben we die Koenhoes-missie. Het resultaat is dat twee derde van de kiezers... blijkt uit het onderzoek van Eén Vandaag... dat twee derde van de kiezers van GroenLinks... GroenLinks te weinig groen en te weinig links vinden. Dat is iets dat heel zorgwekkend is. We hebben zo slecht in de peiling. En wat ik zo vreemd vind van dit congres... is dat er met geen woord aan een soort zelfreflectie wordt gewijd. Hè? Dat er geen discussie is, wat is er met ons aan de hand? Waarom doen wij het zo slecht? Wat zijn daar de oorzaken van hoe kunnen we dat verbeteren? Maar dan krijg dat je gebeurt... ruzie met elkaar. Nee dan, dan het congres je, niet. nee, dan krijg je discussie om <laughs> samen tot een betere koers te komen. En ja, dat is op zo'n congres haast ongewenst. Ik weet niet, wat u discussie noemt, dat noemen andere ruzie nee, mij. Ja, maar dat, dat is Nee, want ik hoef met die ruzie te Maken. Nee, dat, is, is er, dat vind ik slecht. Dat is er een generatiekloof, tussen, tussen jullie ook, maar ook binnen de partijen... Hecht, hecht de oudere generatie meer aan ja, dat rood, aan, dat, aan de, die linkse samenwerking... en zegt dat uw generatie helemaal niks meer, mevrouw Van Nistelrooy? Nee, dat denk ik niet. Nee. En het zegt mij wel degelijk ook wat. Die linkse samenwerking, ik bedoel... natuurlijk wil ik graag met partijen samenwerken... die mijn idealen delen, absoluut, om iets te realiseren. Je wil uiteindelijk je idealen in de praktijk brengen. Um, en we kunnen ook niet zeggen dat het afgelopen jaar in de partij koek en ei is geweest. Dat is net wie te zeggen dat flamingo's groen zijn. Dat zijn ze gewoon niet. Maar je wil wel gewoon uh, uiteindelijk... Roze. Ja. ja, precies, die zijn roze. Maar je wil dus Volg. vooruit. Je wil vooruit. Je weet, en dat heeft Jolanda ook gezegd... vorig jaar ging het gewoon niet soepel. Maar we gaan nu vooruit en we gaan onze draaier vinden. Kant? Waar blijkt dat uit trouwens? We gaan nu vooruit. En waarom gaat het niet soepel? Nou, we hebben natuurlijk een lastige zomer gehad. We hebben een koendersbesluit gehad. We hebben een partijleiderschapswissel gehad. Uh, we hebben een aantal incidenten achter elkaar in de media gehad... die voor GroenLinks niet behulpzaam waren. Dus dat was gewoon niet gemakkelijk. Een nieuwe fractie, je moet allemaal weer je eigen draai gaan vinden. Um, en we zaten in de partij intern, zeker ook met dat koendersdebat, gewoon met een hoop in onze maag. En dan zit je even te zoeken bij elkaar... van na zo'n haai met Femke Halsema... die het gewoon in de afgelopen jaren, na twaalf ja. jaar in de Kamer... gewoon ja. fantastisch deed. Wel even op zo'n punt van... Dit is een verandering. En dan maak je een ontwikkeling door. En die ontwikkeling zitten we nu in. En dan op een gegeven moment ga je weer vooruit. Ik wou tot slot nog even naar Koendoes. Want Jolande Sap heeft in een interview met en El vandaag gezegd... dat Koendoes haar pijn heeft gedaan. Ja. Meneer Platvoet, heeft Koendoes u ook pijn gedaan? Ja, ja, en het is ook goed dat zij dat zegt, vind ik. Dat vind ik ook wel het knappe van haar. Dat zij er vrij open en eerlijk in is. Ook vandaag weer. En ik hoop ook dat daarvan geleerd wordt. Want waarom is er pijn gedaan? Ik denk omdat zij uiteindelijk ook tot de conclusie is gekomen... dat dit, dat dit verkeerd is geweest. Maar dat ze nu in de situatie zitten... dat ze op dit moment niet terug kunnen... en het aangrijpen van het, wat nu is gebeurd gisteren... van we zijn tegen die uitbreiding... nou ja, dat vind ik dan toch wel een, een teken aan de wand... dat zij zelf ook inziet en met haar de fractie... Je, dat, dat de dit nooit meer voor mag weer. komen. Mevrouw ja. van Nistelrooy, heeft Kondus u pijn gedaan... of kunt u wel leven met die trainingsmissie? Ik ben voorstander van deze missie... Um... Um, het heeft, wat mij wel heel erg pijn heeft gedaan... is hoe de discussie in de partij gevoerd is. Um, en dat we elkaar veel pijn hebben gedaan het afgelopen jaar. En ik denk dat we daar ook met z'n allen voorbij moeten. Ik denk dat dat het, ook de uitspraak is van dit congres... en dat we dat weer nu gaan doen. Hans-Anderen, ik ga jou niet vragen of het jou ook pijn heeft gedaan... maar <lacht> is, is de verwarring opgelost na deze discussie? Weet je nu waar GroenLinks voor staat? Um, nee, dat lijkt me iets te veel gevraagd van een gesprek van uh, deze tijdsduur. <laughs> maar ik denk wel dat als uh, de komende maanden, hè, je hebt gelijk, uh, Femke Halsma heeft twaalf jaar in de Kamer gezeten. Ja. Uh, SAP zit er nog maar relatief kort. Zij zou een heleboel kunnen winnen voor de partij als ze heldere duidelijke keuzes weten maken. En ook die partij weer met zich mee op sleeptouw weten nemen. Want dat is iets wat heel erg mist. En dat heb ik vandaag ja. ook heel erg gemist. Mag ik jullie bedanken ja. voor je komst. Dankjewel. Eline van Nistelrooy en uh, rechtstreeks uit Utrecht... uit Muziektheater Vredenburg, ook politiek verslaggever Hans Anninga. En tijd weer voor muziek. Vanavond is allemaal muziek die te maken heeft met de deze week verschenen... Muppetfilm. aan de telefoonfilmsjournalist Jan van Houten. Want hij had deze week de eer om twee muppets te mogen interviewen... voor het digitale magazine FilmTap. Welke twee muppets waren het? Dat waren uh, Miss Piggy en uh, uiteraard Kermit de Frog himself. En hoe was het om twee poppen te interviewen? Nou, dat was echt heel bizar. echt Het raarste interview dat ik ooit heb gehad. Want voordat het interview begon uh, sprak ik met Steve Whitmire... iemand die als die over straat loopt, die herken je niet... Maar zodra hij een, ja, een groene, veel pop met twee pingpongballen als ogen... over zijn rechterhand uh, doet en hij zet een stem op... dan transformeert dat in één keer naar Kermit the Frog. En dan praat je dus niet meer met een persoon, een maar met, Kermit. Een, maar met een pop, met een, een kikker. Welke muziek heeft u voor ons uitgekozen en waarom? Ik heb uitgekozen uh, Johnny Symbol, uh, nummer Mr. Baseman, uh, 1963... En dat is vooral omdat ik de muziek heel erg herken. Omdat Scooter die zong samen met die Electric Mayhem, de Nuppet Band. In 1977 hadden zij dat nummer in de show. En ja, ik werd gelijk door dat nummer verliefd op de Nuppets en verliefd op de muziek die ze maakten. Johnny Cymbal en Mr. Bassman. 1, 2, 1, 2. Mr. Bassman, you said that music thumping to you it's easy When you go one, two, three, <laughs> yeah, Mr. Bassman, you're on all the songs with a Will you teach me? Hmm, yeah, the way you sing Cause Mr. Bassman I wanna be a bassman Oh, Mr. Bassman I really think I'm with it Oh, Mr. Bassman Now I'm a bassman Bassman Teach me, mm, yeah, the way you sing, 'cause Mr. Bassman, I wanna be a bassman too, doo doo doo blah, blah blah blah. Yeah, Mr. Bassman, I think I'm really with it, doo doo doo doo boom boom, and a boom boom -da -da -da -da -da. Come on, Mr. man De, basement van Johnny Simbel, de keus van filmjournalist Jan van Houten en straks krijgen we nog de keus van Kermit de Kikker. Maar eerst, in de Syrische hoofdstad Damascus is generaal al kouli doodgeschoten. De eerste vooraanstaande functionaris die is omgekomen sinds de protesten elf maanden geleden begonnen tegen het regime van president Assad. Intussen proberen Saoedi-Arabië en andere leden van de Arabische Liga... de wereldgemeenschap weer een keer wakker te schudden. Ze werken weer aan een nieuwe resolutie. Dit keer niet voor de Veiligheidsraad, want dat is al mislukt. Maar dit keer voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Onze vraag, hoe komen we uit die impasse in Syrië? Ik ga daarover praten met Theo de Feiter, archeoloog, kunstschilder en schrijver van Syrië... een geschiedenis in ontmoetingen en plaatsen. Abraham Miro... Nederlander van Syrische Komaf, econoom en al twaalf jaar woonachtig hier in Nederland. En met VVD-Europarlementariër Hans van Balen, tenminste als we die aan de lijn hebben. Want u zit ergens in Engeland, hè, meneer Van Balen? Ik ben net teruggekeerd in Nederland. Oh, een kwartier geleden ben ik mijn huis ingestapt, dus ik ben erbij. <laughs> het, is, Den Haag. het is geweldig, van, vanuit de residentie. Meneer De Feiter, ziet u een oplossing? Uh, ja, dat is heel moeilijk, een oplossing. Want. Het is zo dat natuurlijk het regime de bevolking uh, bevecht... maar onder, uh, onderhand is er ook een soort burgeroorlog ontstaan. Dus de verschillende groepen bevechten ook elkaar. Uh, en dat maakt de situatie uh, veel gecompliceerder... dan wanneer je kunt spreken over één regime dat weg, uh, dat weg moet... omdat het de bevolking onderdrukt. Want u bent ook een beetje bang voor de andere partij. De, de, het sectarische geweld, de burgeroorlog... Uh, dat uh, compliceert de situatie uh, uh, heel sterk. Het is dus niet alleen maar meer nu zo dat de, uh, de opstand gewapend is geraakt... maar er zijn, is ook allerlei ander geweld uh, onderling. Ontvoeringen bijvoorbeeld, uh, om maar een voorbeeld te noemen. Aanslagen nu ook. Um, en um, ja ingrijpen uh, in deze situatie, uh, uh, ik vrees dat, dat het alleen maar erger maakt. Maar dan kom je gauw uit dat op de conclusie laten we maar niks doen. Ja, dat is moeilijk om te zeggen, dat kan ook niet natuurlijk, je kunt ook niet niks doen, maar uh, misschien is inderdaad uh, de partijen nu uh, dwingen tot een uh, dialoog en uh, dus de weg die de Arabische Liga bewandelt uh, misschien toch nog het beste. Het beste. Abraham Miro, u bent twaalf jaar geleden gevlucht uit Syrië. Wat, wat was de reden om weg te gaan? Nou ja, de reden is, uh, denk ik, heel simpel... Uh, dezelfde reden waar, waar, waar, waarom uh, alle Syriërs uh, sinds 15 maart in opstand zijn gekomen. En, een staat waarbij één man plus zijn veiligheidsapparaten alles bepalen in het land. Iedereen die een andere mening heeft, uh, uh, ongeacht zijn afkomst of uh, religie, uh, wordt in de, in de gevangenis gezet. En daar uh, was ik een van de mensen die eigenlijk dat niet pikte. Ik moest of vertrekken of uh, van, de gevangenis zien. Ja. Dan lijkt me vertrek inderdaad een verstandige keus geweest. Het lijkt me ook, uh, terugkomend op uw vraag... Uh, waar de oplossing is. Als Syriër wil ik dat toch wel de gelegenheid uh, gebruiken... Om, om mijn mening daarover te zeggen. Natuurlijk. Ik, ik denk, uh, de buitenwereld, de hele EU, uh, de hele vrije wereld... Uh, weet wat de oplossing is. De Syriër zelf, het is namelijk dat Assad met zijn kliek... met al die verschrikkelijke veiligheidsapparaat... waar behoorlijke deel van het geld van het land naartoe gaat... dat die vertrekken. En uh, uh, geen enkele Syriër wil dat... Uh, de staat wordt ontmanteld. Men wil dat Assad en zijn klik eigenlijk vertrekken. Maar hoe, die krijg zijn de obstakel. Weg? hoe krijg je een weg? Ik, ik Hoe krijg je wat, weg? Ik denk wat, wat de Arabische Liga nu eigenlijk van plan is... en ik denk dat de EU dat ook steunt... en uh, waar helaas Rusland eigenlijk het uh, uh, belemmert... is dat Assad uh, het veld heeft ruimt. En dat vervolgens... mogen natuurlijk wel die belangen van Rusland... willen inschereer blijven. Maar dat Assad vertrekt... en ik denk dat uh, wij Rusland moeten dwingen... om. Om dat te accepteren. Maar ook, ook eventueel met militaire middelen doen? Nee, kijk, ik wil. Uh, militaire interventie is geen doel. Het doel is eigenlijk om de bevolking te beschermen. En op dit moment zien wij beelden die wij uh, 30 jaar geleden niet konden zien. Namelijk dat steden met tanks en, en raketten worden beschoten. En die beelden zijn er. Dat zien we via Skype iedere dag. Meneer Van Balen, het geeft me een machteloos gevoel. U ook? Uh, ja, want je ziet uh, dat dat dus. 5, 6, 7 duizend mensen al zijn omgekomen, zijn afgeslacht. Dan hebben de, de mensen van de familie Assad een goede reputatie op dat gebied. Want de oude Assad heeft Hama, een stad, helemaal kapot gemaakt. Ja. 20.000 mensen zijn er omgekomen. Ja. Dus dit, dit regime is, kent geen genade. De geest is uit de fles. Zelfs ook al bevechten sommige opstanden in elkaar... Assad gaat het niet redden, maar het kan nog een tijd duren. De enige uh, rol die wij nu moeten spelen is nu... De Russen dwingen hè, hun woorden waar te maken, want zij vinden ook dat er onderhandeld moet worden. Ja, maar alweer, hoe dwing je de Russen? Ze zijn nou ja, zo groot. Dat betekent heel eenvoudig: de Russen willen serieus genomen, willen internationale spelers zijn. Dat betekent uh, dat wij tegen de Russen moeten zeggen: er zijn een aantal dingen waar we met jullie over onderhandelen. Uh, wij zeggen op dit moment relatief weinig over de, de oorlog in bijvoorbeeld Tsjetsjenië. Uh, als jullie niet. ...de Arabië, het Arabische plan... Hè, ...om Assad moet opzij... ...en er moet onderhandeld worden... niet steunen, actief steunen... Eh, ...dan zullen we ook eh, ons druk gaan maken... ...over problemen die jullie hebben. Ja. Dat moet je natuurlijk achter gesloten deuren doen. Dus ze zijn daar gevoelig voor de Chinezen niet. En uiteindelijk... ...als dat allemaal niet gaat gebeuren... ...denk ik dat eh, Turkije... Een soort vrije zone zal instellen, want die krijgen nu heel veel vluchtelingen, dus die zullen een deel van het noorden van Syrië Maar u heeft het, uh, semi -bezetten, meneer en het Van Baden, u heeft het over diplomatieke druk, geen militaire druk. Uh, uiteindelijk, als diplomatieke druk niet helpt, moet er militaire druk komen en ik noemde al... En voor je zoon, waar de vluchtelingen zich kunnen terugtrekken... eventueel de opstandelingen eh, ook basis kunnen bouwen... wij kunnen uiteindelijk Assad niet laten doorgaan. Maar beginnend diplomatiek, er is al heel veel economische druk... de Russen, onder de zitten, de Russen kan niet. achter de schermende We Zullen de, de Turken moeten helpen, want de Turken willen uiteindelijk ook deze ellende eh, ja. tegengaan... Door een vrije zone in te stellen in het noorden van uh, Syrië, dank u. Ik ga even naar meneer uh, Miro. Er, er is een opmerkelijk verschil, ik kan hem ook niet helemaal begrijpen, tussen Libië en Syrië. Libië heeft NAVO-actie uh, ondernomen, no-fly zone, uh, troepenbewegingen van Gaddafi uh, te tegenhouden. Uh, in Syrië gebeurt dat kennelijk allemaal niet. Wat is het verschil? Kijk, ik hoor heel vaak dat men zegt dat het olie is. Uh, ik denk dat er veel meer dan dat is. Ik denk dat dat uh, is de wishful thinking, ought, uh, blijft die man aan de macht. Dan Misschien uh, wordt de, de situatie stabiel zoals altijd geweest is. Daarom vind ik die type, de, de, de, de term die gebruikt werd net door meneer Van Balen, de geest is de fles. En niemand kan die geest weer die fles in krijgen. Het so, so, is een feit wat nu is hier gebeurt. Die mensen gaan hun huizen niet meer terug. Die zullen nooit accepteren dat deze man aan de macht blijft. Heeft. Wat wij moeten concentreren is dat Rusland ophoudt met signalen afgeven dat het, dat het kan redden. En iedere keer, iedere keer dat Rusland eigenlijk zo'n resolutie eh, blokkeert... is dat eigenlijk een vrije kaart aan Assad om geweld te gebruiken. Ik verwacht, ik vind dat eigenlijk geen onmogelijke zaak... stel dat dat Rusland een dergelijke resolutie niet blokkeert... dan zal dat eigenlijk het regime verder verzwakken... want economisch is het heel erg aan toe. Eh, enorme inflatie in dat land. Mensen zijn zat, geen olie, geen, geen diesel, geen water, drinkwater. Ja. Dus het is heel slecht in dat land. Meneer De Feijter, wat is het verschil... tussen tussen Libië en Syrië. Wat is het verschil tussen het regime van Gaddafi en het regime van Assad? Ja, Het verschil is eigenlijk precies wat er nu gebeurt. Uh, het feit dat die burgeroorlog op gang begint te komen... Uh, het is nog niet een full swing burgeroorlog... maar er zijn toch wel echt aanwijzingen dat dat uh, nou ja, eigenlijk toch al over de drempel is... Zoiets had je in Libië niet. Je hebt dat soort etnische en religieuze verschillen had je, of heb je in Libië niet. En die heb je dus in Syrië wel. Wat dat betreft en dat, is dat labieler, de toekomst Syrië? Het is van Syrië. labieler en veel, en veel gecompliceerder. En je merkt dus dat zodra er... Uh, Ingegrepen wordt ook als het door het regime is. Dat het heel snel zich ontwikkelt na dat sectarische geweld. Meneer Van Balen, is dat het risico van ingrijpen, diplomatieke druk, eventueel militaire druk. dat er een burgeroorlog ontstaat, dat er sectarisch geweld ontstaat? Dat, dat zal gebeuren. Maar het verschil met Libië is. Libië was eerder. Uh, de NAVO heeft eenvoudig de middelen niet om nu all-out te gaan in Syrië. Los even van een Verenigde Naties-resolutie. Uh, we hebben onze resources gebruikt. We hadden ook niet heel lang verder in Libië kunnen doorgaan. Er is zo bezuinigd van de strijdkrachten. Dus Syrië is sterk voor ons. was misschien ons. daar geïnterveneerd. Uh, u noemde aan het begin van de uitzending ook... Hè, ...de, de Naties heeft een veiligheidsraad die is geblokkeerd door China en Rusland. Maar de Algemene Vergadering kan nog wel een resolutie aannemen... Yeah. En dat, dat zet toch dat regime van Assad keihard in de kou... en ook de steunpilaren China en Rusland. Dus ook dat moeten we doen. Maar uiteindelijk, in die end, kunnen we niet het moorden laten doorgaan... en dan zullen we samen, met name met Turkije... Uh, uiteindelijk moeten interveneren, ook militair. Er is geen andere mogelijkheid. Ik geef het laatste woord aan Abraham Miro. U bent daar niet bang voor dat na Assad gewoon de burgeroorlog komt? Dat het land uit elkaar valt? Dat alle Bieten, christenen, soenitische moslims elkaar te lijf gaan? Kijk, dit land bestond voordat Assad aan de macht kwam. En dat zal dan bestaan nadat Assad eigenlijk weggaat. Ik denk waar wij moeten met name op concentreren, alternatieven. Uh, de Syrische oppositie zegt, wij willen de staat niet ontmantelen. Wij willen dat Assad weggaat. Dat betekent dat iemand de vuilnis moet ophalen... Dat de politieapparaat intact moet blijven, bepaalde delen van het leger intact moeten blijven, de salarissen moeten betaald worden. Zodra je dat hebt, hebben de mensen nog steeds vertrouwen in het staat en zullen niet zo gauw eigenlijk represailles en een burgeroorlog plaatsvinden. Daar, ik ben wat optimistischer daarin. En kunt u zich vinden in wat namens de politiek zeg maar Hans van Balen daarnet zei: diplomatieke druk, maar militaire druk niet uitsluiten? Ik, ik ben daarmee eens, maar nogmaals met de nadruk op de beschikking van de burgers... wat meneer Van Balen ook zegt, want niemand wil militair ingrijpen... als de situatie op diplomatieke wijze wordt opgelost. Maar de sleutels, helaas de bal, ligt bij Assad. Ik, ik, ik, ik, ik, ik hoop in een wonder dat deze dictator eigenlijk uiteindelijk beseft... Uh, ik ga vertrekken, zolang ik het nog kan. Ik uh, dank u alle drie zeer. Theo ja, de feiter. Ja, Assad vertrekt niet zomaar. Nee, ja. hij vertrekt. Misschien wordt hij gedwongen. Hans van Baden van de VVD, hartelijk bedankt. En Abraham Miro, ook van harte bedankt voor uw komst. Dank. En dan gaan we nog een keer luisteren naar Muppetmuziek. Aan de telefoon Wim T. Schippers, oftewel de Nederlandse Kermit de Kikker. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we weten niet beter, meneer Schippers, of u bent Kermit. Want hoe lang doet u hem al in Sesamstraat? Nou, uh, ik moest... Ik ga het vertellen, eh, omdat ik auditie moest doen nog voor de uh, Nederlandse versie, de dus Nederlandse invulling van uh, Kermit. Hoezo auditie? En toen zei ik ook al voor de grap, ik doe het pas 35 jaar, dus ik begrijp wel dat u nog even wil controleren of het allemaal wel goed gaat. En waarom moest dat toch? Nou, ja, omdat dat. Disney heeft nu uh, de, de Muppets en Sesamstraat is toch een hele andere aangelegenheid geworden. Is een beetje van elkaar losgezongen. Er worden ook bijvoorbeeld geen nieuwe kermits meer gemaakt voor Sesamstraat. Dat zijn eigenlijk allemaal ouderen. Dus al een paar jaar worden er geen nieuwe kermits meer gemaakt. Wat ik heel jammer vind, maar die is helemaal voorbehouden nu voor de Muppets. En, ho en hoe ging de auditie? Ging het gelijk goed? Hè? Eh? Hoe ging de auditie? Nee, het ging ook meteen goed toen ze dat toen tot ze doordring dat, dat ik gewoon altijd de Nederlandse stem uh, ben van Kermit. Alleen de, het hele punt is dat Kermit is al verschillende uh, hij heeft al verschillende beroepen gehad. Hij zei onduidelijk beroep gehad in hem in het begin en toen heeft hij op een gegeven moment Jim Hansen hem uh, ingezet voor Sesamstraat. En daar werd hij een razende reporter voor een collega van jou. En, en, en wat is hij is altijd met een hoedje op. En uh, als een razende reporter. Echt, en dat is toch een ander karakter eigenlijk, een ander wezentje dan in die Muppet-films. Want wat is Kermit dui? Ja, dat is mij ook niet helemaal duidelijk. Maar, maar dat wat, was geen wat belemmering? Wat hij doet voor de kost. Dat, weet jij dat? Wat hij doet voor de kost daar? Is hij geen verslaggever, een soort razende reporter? Nou, dat is hij in Sesamstraat, maar dat is hij niet. Dat hoedje heeft nee. hij bijvoorbeeld nooit op in, in die uh, Muppet-shows. Wat betekent dat om 35 jaar lang kermit te zijn? Word je dan een beetje kermit? Nou, op, op, op, op het moment dat je dat doet wel, ja. Dan leef je zo in. En dat gaat steeds gemakkelijker. Dat heb ik ook met Ernie hoor. En uh, Hansen deed ook uh, Kermit en Ernie. En die, die kon je bijna niet uit elkaar halen. Als je met je ogen dicht aan luisterde, dan wist je niet of dat, of dat nou Ernie was of Kermit. Het kon hem kennelijk niet zo veel schelen dat het niet zo. En ik ben het eigenlijk wel met hem eens. Want die stemmen die hij doet zijn over het algemeen niet zo, niet zo karikaturaal. Die liggen toch nog. Die zijn tamelijk reëel. En ik heb het zelf ook geprobeerd om er niet echt altijd uh, schreeuwig en vervelend van te maken. Het is natuurlijk wel... Ja, het is een karikatuur, maar het moet niet, niet altijd gek worden. Want het is zo vermoeiend luisteren en zo aan die aanstellerij is dat. En dat altijd vervelend. We, we belden eigenlijk om te vragen wat uw lievelingsmuziek uit de Muppets is. Nou, dat vind ik heel erg moeilijk. Maar uh, ik heb, uh, toen ik uh, als Jacques Plafond optrad voor de radio, uh, heb ik nog een keer een van de componisten, Raposo, herdacht, die hier overleden is. En een andere componist die zijn naam even ontschoten is, die ben ik ook kwijt. Maar er zijn zoveel leuke liedjes gemaakt. En en, en ze zijn ook allemaal allemaal uh, parafrases gemaakt op bekende hitnummers, een en, beetje in die stijl. En als u een moet kiezen nu vanavond? Uh, lijkt me heel erg leuk om being green. Dat vind ik een heel mooi, ontroerend lied. Die wordt het. Ja. Wim T. Schippers, bedankt. It's not that easy being green.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 Beautiful and I think it's what I want to be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 Frank Sinatra's uitvoering van It's Not Easy Being Green. Op verzoek van Kermit de Kikker, Wim T. Schippers. En dan heeft u nog één onderwerp van ons te goed. Hugo Chavez is al 13 jaar aan de macht in Venezuela. Maar als het aan de oppositie ligt, is zijn laatste jaar ingegaan. Morgen kiest die oppositie één gezamenlijke leider. die het in oktober tegen Chavez moet gaan opnemen. Journalist Edwin Koopman is in de hoofdstad Caracas. Goedenavond. Goedenavond. Zeg die oppositie tegen Chavez. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, nou, tot nu toe was het wel een, een, een samenraapsel van allerlei stromingen. Maar ze hebben nu voor het eerst in 13 jaar uh, de handen in één geslagen. Dat is bijzonder, want nou ja, ze hebben van alles geprobeerd. Uh, staatsgrepen, uh, referenda, uh, boycotten van verkiezingen. Het heeft allemaal niks uitgehaald. En de oorzaak was nou ja, de onderlinge verdeeldheid. en ook het gebrek aan een goede kandidaat. en een goed programma. Nou, dat programma hebben ze nu samen geschreven. En uh, die kandidaat die wordt morgen gekozen. En ze zijn nooit op het idee gekomen, in die dertien jaar. om te zeggen. misschien is de makkelijkste manier. een gezamenlijke kandidaat te uh, zoeken. Ja, maar het, ja, het, zo makkelijk is het toch niet. Het gaat van links naar rechts. En het, is, het zijn allemaal egootjes... met allemaal hun eigen achterbannen. En het belangrijkste, uh, ze waren echt verdeeld in radicaal en gematigd. En die radicalen, ja, die willen gewoon. Chaves uit hebben, op welke manier dan ook. En die gematigden, die, ja, die, die, die hebben dan toch wel nog wat meer gevoel voor de realiteit. Ze zeggen van, we moeten ook naar de, naar de mensen luisteren, naar de armen. Want Chaves is natuurlijk vooral aan de macht, vanwege de grote groep armen hier in, in Venezuela. En die, uh, ja, die twee hebben altijd met elkaar in de clinch gelegen. Natuurlijk ook wel aangemoedigd door Chaves. Die heeft alles gedaan om ze verdeeld te houden. En uh, om nou ja, allemaal een, onder één kant te scheren als uh, koepplegers en, uh, ja, en, en zetbazen van de CIA enzovoort. Nou ja, dat heeft gewoon dertien jaar lang goed gewerkt. Hoe staat het land er eigenlijk voor na 13 jaar? Nou, belabberd. Als je kijkt naar de omgeving, Latijns-Amerika... alle landen groeien als kool, 5-6% uh, economische groei per jaar. En dan kijk je naar Venezuela en dan is hier uh, precies het omgekeerde aan de hand. Een krimpende economie, een gierende inflatie. Uh, nou ja, alle bedrijvigheid uh, wordt eigenlijk kapot gemaakt door nationaliseringen. Uh, iedere investeerder is het land uitgejaagd. Uit je zitten ook bijna geen Nederlandse bedrijven meer hier. Dus in dat opzicht gaat het ontzettend slecht... Maar ondanks alles is het s'avonds toch niet geslaagd om zijn mensen erbij te houden. Want die olieindustrie, ja, die gaat wel door. En nou ja, met een hoge olieprijs ja, komt het geld toch wel weer binnen. Morgen gaat de oppositie dus een gezamenlijke leider kiezen. Wie wordt het? Het wordt waarschijnlijk Enrique Capriles. Dat is de, de man die in de peiling althans de, de hoogste ogen gooit... Ja, het is een, een man die uh, afkomstig is van een rijke familie, uh, immigranten, ook nog Nederlandse roots heeft. En die oh? zijn uh, voorouders komen ja, uit de, de Nederlandse Antillen, de Curaçao. Caprilis is een naam uh, die ook in Nederland wel voorkomt. Uh, ja, we moeten verder omschrijven. Een, een centrum links uh, man die ook in de volkswijken, wat Chavez dus altijd uh, sterk is, uh, ook wel behoorlijk wat aanhang heeft uh, verzameld. En verder een ja, gematigde uh, discours. Hij heeft uh, gezegd, ja, we moeten het land samen gaan opbouwen, we moeten niemand vergeten. Uh, ik, ga ik ga ook niemand het land uitjagen, uh, Kubanen het land uitjagen, er zitten veel Kubanen hier. Of, uh, of, of, of, of revanche nemen op, uh, op iedereen die uh, de afgelopen jaren bij Chavez is geweest. We gaan het samen doen. Ja, en dat is uh, toch wel een discours wat hier uh, een enige kans maakt. Ik begreep dat hij een rare manier heeft om campagne te voeren. Namelijk door de straten te rennen met iedereen ja. achter hem aan. Waarom doet hij dat? Nou ja, dat, dat, is, hier, dat is hier toch wel gebruikelijk geworden. Hè? En hij heeft Charles uitgevonden. 12, uh, 13 jaar geleden, toen hij dan, dan, dan, ja, dat is een soort uh, marathon idee kreeg. Dan een snelle uh, manier van uh, ja, zich presenteren. Het is dus als een soort bestorming van, van de toekomst. En zo presenteert hij het ook, hè. De mensen die zeiden ook tegen mij, hij doet eigenlijk net als het jaar was, 13 jaar geleden. En uh, ja, dat bevalt hem wel, het is, dus hij is nieuw, hij is jong, hij is uh, met, met, met frisse ideeën, hij, heeft, uh, nou ja, hij, heeft een, hij is fel. Uh, naast Chaves is het, is, het, is, het, is het zelt die, laat ik zeggen, fysiek helemaal niks. Want Chaves is een hele grote vent en hij is eigenlijk een beetje een, een mannetje. Maar uh, ja, die, die, die snelle manier van uh, ja, die doet het hem toch wel. En we moeten morgen even kijken hoe het zit met de opkomst. Of het nou echt gaat lukken, of er nou echt veel mensen gaan stemmen. Daar kunnen we wel wat uit afleiden voor zijn kansen voor oktober. Want daar gaat het natuurlijk allemaal om. Chavez lijkt me niet iemand die zomaar opzij stapt. Wat gaat hij doen om Capriles tegen te houden, denk je? Ja. Nou ja, daar gaat hij, uh, hij Hij maakt zich al op, hij is zijn messen geslepen. Hij heeft uh, natuurlijk om te beginnen een gigantisch charisma, dat is onverslaanbaar. Hij heeft verder al het geld van de, de hele staat, van al die olieinkomsten, nou, die die kwisten gaan het uitdelen is al jarenlang, onder de, met name zijn uh, eigen arme achterban. Hij is nu een enorme woningbouwproject aan het opzetten, om, uh, ja, met allemaal gratis woningen voor, voor de armen. Uh, dus dat is uh, zeg maar het geld en zijn, uh, ja, zijn, zijn, zijn populisme en daarna... Heeft hij heeft ook nog al media in handen? Dus uh, op één na zijn alle televisiekanalen in zijn handen. En dat is ontzettend belangrijk, natuurlijk, voor de, ja, de zichtbaarheid van de campagne. Dus het wordt een hele zware weg voor uh, degene die morgen gaat winnen. En uh, als je de toekomst moet versperden, dan, dan wint Scherfest ja. gewoon in oktober? Ja, nou, de, de algemene teneur hier onder uh, journalisten, analisten en iedereen die een mening kan hebben, is dat het. Uh, het, het, het wordt heel moeilijk, uh, het, zelfs onwaarschijnlijk dat hij het gaat redden tegen Chavez, maar niet onmogelijk. En dat is eigenlijk toch wel, dat is wel nieuw, dat is voor het eerst in, uh, in 13 jaar, dat er een kleine mogelijkheid is dat de oppositie zou kunnen winnen. Je schreef een trouw van vanochtend, Capriles is een beetje de Venezolaanse Marguerite, waarom? <laughs> hij, heeft, uh, nou, hij heeft toch wel heel veel gemeen met, uh, met Marguerite, in die zin van, nou, hij, is, uh, hij heeft een ongecompliceerd uh, discours, hij is slim, hij, is, hij lacht altijd, hij is vrijgezel... En ook zelfs fysiek heeft hij wel wat met hem gemeen. Dus het is, uh, ja, het is een, een frisse, nieuwe wind. Politiek is niet helemaal dezelfde lijn. Uh, Mark Rutte is veel rechter dan deze kandidaat. Maar verder heeft hij heel veel factoren die de mensen aanspreken. Kijken of hij je tegen die uh, robuuste Chavez kan opnemen in oktober. Inderdaad. En hartelijk bedankt, Edwin Koopman. Graag gedaan. Manamana. Manana, do do do, manana, do do do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 En dit was uh, het oogoporg op deze zaterdag. Morgen zit hier John Jans van Galen. Straks BNN met de overnachting. In het College Hotel in Amsterdam ontvangt Sophie Hilbrand dan. Advocaat en strafrechtdeskundige Geert-Jan Knoops. Ik wens u een goed en niet al te koud weekend. Dag. Dit is Radio 1.